Middernacht, het is maandag 31 oktober. Renate Evers met het NOS Journaal. In Egmond aan Zee zijn zeker duizend klanten van een slijterij geskimpt, meldt RTV Noord-Holland. Waarschijnlijk is er een miljoen euro buitgemaakt. De pinautomaat in de slijterij is waarschijnlijk door criminelen verwisseld voor een apparaat dat gegevens van pinpassen kopieert. De fraude kwam aan het licht toen het pinapparaat niet goed werkte. In Dierenpark Emme proberen verzorgers sinds afgelopen middag een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. Olifant-Ratza werd door andere olifanten in de greppel geduwd en bij de val brak hij een slagtand en liep hij schaafwonden op. De dierentuin werd ontruimd omdat Ratza uit de greppel zou kunnen klimmen. Verzorgers proberen hem met voedsel naar zijn verblijf te lokken. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas moet de komende dag weer gaan vliegen. Een arbitragecommissie heeft de vakbonden gedwongen de staking te beëindigen, omdat die tot grote economische schade kan leiden. Piloten en onderhoudsmedewerkers van Qantas voeren al weken actie voor meer loon. De presidentsverkiezingen in Kirgizië lijken te zijn gewonnen door de huidige premier Atambayev. Ruim de helft van de stemmen is geteld en op basis daarvan komt de gematigde Atambayev uit op ruim 60 van de stemmen. Vorig jaar vertrok de autoritaire president Bakiyev na een volksopstand. Atambayev belooft stabiliteit en meer welvaart in Kirgizië. In de Eredivisie Voetbal is koploper AZ verder uitgelopen op de naaste concurrenten PSV en Twente. De Alkmaarders wonnen met 1-0 van Herakles. AZ heeft nu zes punten voorsprong op PSV en Twente. Vitesse won met 1-0 van De Graafschap. En Feyenoord werd in Groningen met 6-0 vernederd. En NEC won van FC Utrecht met 3-1. Het weer droog en overwegend bewolkt. De temperatuur daalt tot zo'n 9 graden. Overdag eerst bewolkt, maar vanuit het zuiden opklaringen en zon. En het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen.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 Welkom bij de Echte Janne van Poons. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Eemskerk. Een beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen En je kunt inbellen voor het Echte Janne Radiespel. En voor de stelling in wat een geleuter. Het gratis telefoonnummers 0800-1121. En de stelling luidt, regels zijn regels. Dus Mauro Roos. Genuanceerd. Goed, een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zit je met je goede gedrag al weken in een teentje... op het beurspleis in Amsterdam te occupien... Maar is je kampement gekraakt door gekke alcoholisten, illegale kraken, is een anders vreemd spul. En weet niemand meer waarom je daar eigenlijk nog zit, Jan. Ja, ja, ja. Dan ben je een echte Johan. Dat dacht ik wel, ja. ja. Laten dus nou we eens even, even kijken. kijken. Wie? Nou. En. Nou. Wat er deze week nog meer een echte Johan zijn geweest. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, de man die eerst bekend stond om de rug van Slagroom... maar misschien nu toch wel stalen ballen heeft. Koppenjan! We hebben nu goed geluisterd. Ik ga nu ook mij begeven onder de leden. Dan krijg ik ook allerlei signalen en... En daarna ga ik gauw naar huis, want ik ben nog steeds erg verkouden. Nou, Adje Kopjan, die was uh, nog steeds verkouden, is eindelijk misschien wel een dissident binnen het CDA. Hij zou, uh, samen met Van met zijn vriendin, ja, dan zouden ze het even flink op het orgel gaan. Maar tot nu toe uh, ja, hebben ze nog geen moer gedaan om het CDA het moeilijk te maken. Maar, je bent geen fan, hè? Nee, ah, wel, nu wel. Want, maar ja, oh, ja, ja, daar ja. was hij. Mauro. Oh, de kwestie Ja hoor, de kwestie Mauro. De, de uitzetting weer. van illegaal. Mauro heeft hem wakker geschud. En ja hoor, daar gaan ze flink in tegen de partij tenminste. Dat hebben ze zelf gezegd. Maar ja, bij de stemming dinsdag zullen ze waarschijnlijk gewoon meestemmen met de CDA. En blijkt dat allemaal niks te zijn. Maar in ieder geval heeft eindelijk zijn ballen getoond. En er zal dus binnenkort gecastreerd worden door Vragen. Maar op dit moment is Aartje Koppenjan de slisback van het CDA...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 Nou, de die van het zakenleven, Jan. Saap, zout en onder. Er kwam een reddingspoging, er ging een reddingspoging. Er kwam weer een reddingspoging, er ging weer een reddingspoging. En uiteindelijk is het hele zwicky toch nog voor 100 miljoen verkocht aan een zootje Chinezen. Ongelooflijk. Niemand weet hoeveel de Westerman hier aan verdient. Dan wel kwijtraakt. Niemand weet ook of hij maandag nog een baantje heeft bij de Zweedse automobielindustrie... Maar hij is er toch maar weer mee weggekomen. En Onze dat is vrij Victor. krap. En dan laten we nou. eerlijk zijn: uh, die Chinezen weten nog niet dat je totaal verlulheid in de zaap. <laughs> Alsof wij ooit in de zaap zouden gezeten. Dat dacht ik niet. Nou, zeker maar niet. wat is het? Ja, nou ja, ik vind het toch wel een klein micro-Jannetje-momentje. Ik denk het wel hoor. Als je, ja. als je zo met je pik in het grind zit en je haalt hem er op deze manier uit, Jan, dan ben je echt die Jan hoor. Zo, echt wel. Laten we eens dus eventjes naar de volgende gaan. Uh, Johan, de naam, de naam zegt het al, Kruip. Ja. Dat hun Ajax zien als een, een beursgenoteerd bedrijf. En ik Ajax zie als een voetbalclub. Ja, was de Hulli van de Sully. Uh, en ooit Jezus Christus van het Nederlandse voetbal. Ja, die kwam eindelijk van zijn berg in Barcelona om Ajax te redden. Want god, toch god, wat hebben wij hem nodig in Amsterdam, hè? Want hij kan onze club weer beter maken. Zegt hij dat ons en wij, dat moet ik niet zeggen, de club en de club. En... Maar ja, tot nu toe heeft hij eigenlijk alleen maar problemen en ruzie veroorzaakt. En nou is er weer gezeik over de aanstelling van Marco van Basten als technisch directeur. Uh, raad van de boos. Het is iedere keer gezeik met die Johan Cruijff. Uh, fantastische voetballer. Maar ik ben hem zat. Mag ik niet nou, zeggen? al jaren ook. Oh, wat een ongelofelijke Johan. Een onwaarschijnlijke Johan. Nou, gaan we door. Ja. Ivo uh, uh, uh, uh, opstelt hem. En niet iedereen is in staat om dat uh, heel snel en goed uh, te doen. Uh, en dan moet hij het gewoon niet doen. Hij zit er zelf goed bij uh, voelen. Wat een volkomen onzin. Maar het ging over een zakkenroller, de duizendste... die een briefje op de rug getimmerd kreeg. En daarom vrij kwam volgens de politie van Amsterdam. En daar was Ivo het niet mee eens. Wat doe je nou Sinterklaas? Sorry, maar? weet ik veel. Ik wil rare stem, heeft die man. Ja, jij ook. Eh. Maar, maar, maar ga door, nee ga door. Maar de daadkrachtige minister die het niet pikte... dat het OM en de politie een zakkenrolster liet lopen. Niks daarvan. Zero tolerance. Een ja. echte minister, een echte man. Een beest. Een beest, een monster, met een hele mooie stem. Ivo Opstel. Oh ja. Nou ja, dat is het. Ja, natuurlijk. Echte Jan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan. Ja, Johan en ik worden elke dag bekender, wat zeg ik, wereldberoemd. En daarom voelen we ons vaker, ja, succesnummers, wat zonnekoningen. Ja. En we zien natuurlijk alleen nog maar onze talenten, wat zeg ik, levenskunsten. En dat brengt de nodige spanningen mee. want onze eigen meisjes vinden ons gewoon boerenlullen met een bierbuik. En daarom hebben we vannacht bezoek van relatietherapeuten van alle sterren, Kathleen Vaal in nou, het kom, huis. Doe even je jasje uit. Doe dat jasje uit. Doe dat jasje uit. Uh, mag ik alle mannen van Nederland nu uh, zeggen dat je naar Jan.nl kan kijken. gaan? luisteren We hebben vier camera's kijken, en, en mevrouw Vaal heeft net haar jasje uitgedaan. En ik hoop dat jij even de eerste Bra vraag, hebt, uh, Jan. Wat? Ik doe mijn vest uh, even uit. Ja, gelukkig, gelukkig ken ik mevrouw Vaal. Weet je al, wat ik, wat ik, ik ben helemaal kwaad, dus kwijt Jan, doe je vest even uit. Zo, nou dat is de eerste liefde. ronde, we zitten ja, alleen ja, nog in ons nou, t-shirtjes. Jij hebt aangegeven dat je de actualiteit schuwt als de plaag. En dat is grappig, want daar gaan we het wel over hebben. Ja. Top. Wat vind jij nou van die Mauro? Nou. <laughs> of weet je niet wie dat is? Dat, dat weet je wel. Nee, daar gingen we het niet over hebben. Nee, daar we wel. gingen het niet over Maudo nee, we hebben? Nee, gingen het niet over Maudo hebben. Nee. Nou, wat vind jij nou van dat Occupy? <laughs> Kom. Ook niks, hè. zie je. Hartstikke goed. Da, da... Wat vind jij nou van die benzinedieven? <laughs> ja, zo kunnen we nog even door. Ja, dat gaat hartstikke, hartstikke goed in. Heel standvastig daarin. Ja, nee, nee, ik vind het ook... Maar dit is een principe kwestie, hè? Ja. Jij hebt per se geen mening over de actualiteit. Ik vind dat ook wel goed, ergens. Ik heb geen mening over dingen waar ik me niet helemaal Ik diep... Die, die scheiterij ook altijd, Marjan. Maar wacht even, we zitten hier dus iemand waarmee we de actualiteiten moeten bespreken... En die zegt, zweek er echt wel lekker nee, op nee, met hallo, je actualiteiten. Nee, helemaal niet. We gaan straks hele andere dingen met Kathleen bespreken. Maar niet de actualiteiten. Ja. Nou ja, goed, oké, okay, hey. dan, dan doen we dat. Uh... <laughs> ik vind het wel knap, hoor. Toch gewoon ja. principieel geen mening hebben. Ik hou er wel van. Zouden meer programma's moeten doen? Ja, maar trouwens, je bent er wel de enige Nederlander, geloof ik die, die mening heeft, die, die geen mening heeft over Mauro. Dat is wel netjes. Maar zou jij Mauro hier laten of heb je er gewoon geen mening over? Kijk, het is niet. Je moet het zien. Hè. Die, hier, direct, direct zien. Stalen blik. Wat vind je nou? Waarom van zet dat je dat mij, waar de... zet je mij? Het hier Wat vind je nou eigenlijk dat. Uh, dat ik Brit... kan dit heel lang volhouden. <laughs> ja, ja gaat... leuk. <laughs> Wat vind je nou dat uh, Brit Dekker, uh, en uh, van, van Janse Blaadje, dat het allemaal is uitgelekt? Geen mening, heel goed. Nou, weet je, gelukkig hebben we hierop gerekend. Godsamme, kuken. Ja, ja hierop, als je, Ik heb hier niet op gerekend. Als ik hierop had gerekend, dan... Wacht uh... <laughs> ja. nou. nou maar, Brenno hangt. Brenno, ben je daar? Ja, zeker. Brenno de Winter, ict deze Goedenavond. Ja, en elke dag zit jij Man in een uh, lek, uh, uh, laten we het merken, op, uh, op webwereld.nl. Want uh, ja. het is Lektober en Brenno die poept de ene na het andere gat in de, in de internet zien uit. En toen werd je zelf gehackt. Ja, wat was ja, dat nou, Brenno? Vertel eens even. Nou, um, afgelopen woensdag zijn er een aantal mensen begonnen met het uh, aanvallen van een server van een uh, ICT-beveiligingsbedrijf uit het centrum van Nederland en uh, ja die zijn uh, zaterdag zover gekomen dat ze uiteindelijk bij mij hebben ingebroken. Maar een ICT beveiligingsbedrijf die gaat bij jou binnenvallen? Ja! Is dat, dat is, niet een uh, beetje gek? Dat is uh, volgens mij heel erg gek inderdaad, maar het is, is wel gelukt. Het is, is, dat een, is dat een beetje dat, dat uh, hoe weet het, de ongedierte bestrijding uh, een paar duizend kakkerlakken in uh, een restaurant loslaten, zoiets? <laughs> Ja, ja nou dat is weer? een ja, beetje ver ja, ja, zo. Een ja. Vaag ja, ik vind dat wel een mooie vraag. Hij zegt: gaat niet vaag binnen. We ja. hebben een gast niet omdat hij doofstom is. <laughs> het is helemaal niet waar. Wacht nou eens zeg even maar af. Brenno, luister eens. Vind ja. je dat hele gek, hè? Wat vind je er nou eigenlijk allemaal van? Nou, die is toch die eigenlijk wel een beetje we, misdadig, die vind eigenlijk wel heel erg goed. Want uh, dat zijn gegevens die wij als burgers bij of een bedrijf of een ja. overheid neerleggen. En daar mogen we gewoon op bescherming rekenen. Dus ja, jij, bent dus... van de, van de, jij bent van de school dat als je je, je deur niet dichtspijkt... Dan, dan mogen ze je fiets weghalen? Nee, dat is toch wel iets anders hier. want er, eh, Kijk, je kunt niet anders aantonen dat het niet goed gebeurt... dan de, soms inderdaad eh, slot, een digitaal slot te doorbreken. Maar het is niet zoals fysiek inbreken en spullen meenemen. Nee, en aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat, dat jij bijvoorbeeld bekijkt hè, dat de sites ja, veilig zijn. Zodat dus nee, de... dat heb ik dus niet gedaan, hè. Oh. Dat... Nee, ik ben het alleen maar, we hadden een hele berg tips al liggen. Ja, precies. En daar ben je mee aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de slag gegaan en zo ja, heb je kunnen zien... er zijn wel veel tips bijgekomen. Dat moet ik wel even zeggen. Ja. Ik, het heeft tips geregend, we hebben er ruim 250 gehad. Maar goed, en... je, je bent dus nu zelf uh, uh, uh, ja, is bij je ingebroken. Maar, maar waarom gebeurt dat, denk je? Uh, nou, dat bedrijf heeft tegen Webwereld gezegd... dat ze vooral eigenlijk wel een beetje zat waren. En dat, uh, dat uh, uh, aandacht roepen om uh, meer beveiliging dan moest houden. ophouden. Oh. En om dat aan te tonen hebben ze mij gek. Oké, okay. dus eigenlijk een soort van... Uh, ja. ja Een koekje van eigen deeg, achtig soort van verwijt de ketel die dat je ja, zwart ziet. Maar daarvoor uh, hebben ze wel. er is een groot verschil met Lektober. want wij hebben alleen nog voorbeelden gebruikt van lekken die al lang bekend waren. Ja. en zij hebben een nieuw lek gevonden in software. Dus dat is op zich al heel erg knap. Ja, dat is heel knap. Maar alleen ze hebben dus. kijk, een, een, een gaatje op een site vinden. waar je dan de informatie vandaan kan poeren. wat jij dan ook he, laat zien, is één ding. maar dit is gewoon een doelbewuste aanval op één iemand. Ja, nou, het is heel simpel. Als iemand uh, inderdaad al zijn energie op mij gaat richten... dan ben ik geen partij voor ze. Hé, hey, maar uh, had je de boel wel goed beveiligd dan? Nou, ik heb wel fouten gemaakt. Oh. Tuurlijk. Nou, dat, dat is al gebleken. En, en nu? Ga je aangifte doen? Nee, ik ga geen aangifte doen. Nee, dat zou ook een beetje flauw zijn, hè? Ja, weet je, dat, uh, um, ze hebben het aangetoond. En we gaan morgen zeggen welk bedrijf het is. Dan hebben ze maar braaf kunnen reageren. En um, weet je, dan is het wel mooi geweest... Maar nou ja, ik, goed. is wel even... een beetje een zielige actie, maar dat mogen ze. Ja, precies. Maar nog één vraag nou. Wat vind jij van Mauro? Ja, ik had ooit een poes die Mauro heette, maar dat bedoel ja, je een natuurlijk niet. dat poes die Mauro heette, zouden we het graag horen. <laughs> nou, nou. nou, dat komt hij hoor. Ja. Dat was de zwarte kant. Nee, ik vind... nee even zonder gekheid. Tjum. Hij moet blijven. Maar um, als je... Je die poes? Nou, goed, hij sloopt het CDA. Dat is, dan, dat is dan wel weer iets. Dat moeten we hem wel weer aangeven. Maar nou ja, ik vind dat je moet blijven. Ik slaag goed, helemaal ja, nergens op Oké, okay. fantastisch. Helemaal ja. goed. Hé, hey, Brenno de Winter, dankjewel jongen, dat je ja. even een liet je horen. Weg. En uh, hou maar het, hè. Ja, nou, het is wel mooi zo gegeven, vind ja. ik. Nou, dag, dag, Brenno. Uh, nou, oh, ja. Kathleen, we, we praten straks nog even met je, met je verder, uh, als je goed vindt. Over hele andere dingen, dat dan weer wel. Maar goed, intussen is het nu tijd voor een klein stukje warme medemenselijkheid. Tijd voor de bijzondere empathie en de diepe warmte van Lavi Vie Roos. Het was weer eens tijd voor algehele kwaadheid bij mensen in het land. Zij aan zij stonden de goedbedoelenden te roepen dat Mauro moet blijven. Deze Angolese jongen woont al acht jaar in Nederland bij Nederlands pleegouders... en moet nu op het vliegtuig terug naar het land waar hij ooit als kind vandaan kwam. Minister Leers heeft, onder druk van de PVV, zijn handtekening gezet onder het vertrek van de jongen. De partij van Geert Wilders is tevreden dat Mauro het land uit wordt gekieperd. En dat vind ik nou zo raar... De PVV wil toch dat mensen zich volledig aan onze cultuur aanpassen. Dat ze hun rare gewoontes in hun land van herkomst laten, onze taal spreken, naar ik hou van Holland kijken en zeker 30% Nederlandstalig hits kunnen meezingen. Aan alle eisen voldoet die gozer. Maar toch is de Wilders Club tevreden dat hij weg moet. Raar, maar misschien zien Henk en die neger liever vertrekken, wie weet. Aan de andere kant zijn er regels en heeft Mauro zich schijnbaar niet aan die regels gehouden. Natuurlijk is het een belachelijke situatie dat een fantastisch ingeburgerde jongen teruggestuurd wordt naar een Takitiki-land waar hij de taal niet eens van spreekt. Maar beleid is er niet voor het individu. Natuurlijk wil iedereen met het hart op de juiste plek dat hij blijft. Maar dezelfde mensen staan op de banken te gillen als er opeens 150.000 Mauro's mogen blijven. Want dan deugt het beleid opeens niet. Dan staat de grens veel te ver open voor gelukzoekers en moet hij zo snel mogelijk dichtgespijkerd worden. Ik heb nog niet uitgesproken of Mauro moet blijven. En ik zal u zeggen waarom. Het interesseert me geen biet. Als u mag blijven, vind ik het prima. En als u weg moet, slaap ik er ook geen minuut minder van. Want ik moet u namelijk iets verklappen. Ik ben geen goed mens. Wow. Nou, dat was lang niet slecht. Nee, heel genuanceerd, Jan. Nou, eh, ik zou hier moeten zeggen, we praten nu verder. Maar we gaan nu beginnen met praten met onze gast van vannacht, eh, Kathleen Vaal. Relatietherapeut van de sterren. En eh, ja, nou, je ziet er goed uit. Dat, ja, is, dat, ook wel, dat is toch ook wel waardig. Je moet eh, dat, eh, hiervoor zitten. Ja, dat zwarte ja. ronde ding, dat, eh, dat is de microfoon. Hmm. Noem een ster. Wie behandel je? Uh, dat mag ik niet, dat weet je. God, kom ja. Eigenlijk een onderwerp waar ze... Waar ja. mag ze niet. Ja. heb ik je dat net ook verteld, dus dat is een beetje flauw. Maar je hebt je helemaal niks verteld. Hmm. Is dat mij wel verteld? Zojuist, maar je was bezig met luisteren naar jezelf. Ah. Ja, dat geeft verder niets. Nee, hartstikke nee, ja, goed. Uh... Maar, eventjes tussen ons. Hebben ze nou andere problemen dan bij gewone mensen? Nee. Nee. Nou, dan kunnen we het over. De problemen kunnen we toch wel hebben. Dan. Zolang we geen namen noemen, moet het ook geen probleem geen... te zijn. Goed, wat voor problemen lopen we het meest tegenaan in de praktijk... met de sterren en de mensen... Oké, okay. los van de sterren? Ja, gewoon. Het ah, grootste ja. probleem nu? Ja. De vijftigers. Oh, Godver. Ja. Ik weet niet in welke categorie... Ik weet hoe oud deze Jan is, maar hoe oud ben jij? Nou, ik ben nog geen vijftig. <lacht> nee. Maar? maar ik er... tegenaan? Nee. Oh, nee, oh ga oh, nu al aan oh, doen. Nee. Ik ben jullie diegene die is dit te zwijgen. <lacht> <lacht> ik ben 34, Kathleen. Nee, dat meen je niet. En als ik ergens voor de aange... wordt bij uh, een radioprogramma ga zitten, ga ik wel iets zeggen. <lacht> Nou, dat doe ik ook. Als nou, het over mijn eigen vakgebied gaat, dan vertel ik er alles nou, over. kom maar op. Okay. De vijftigers. Wat, de vijftigers. Is dat? Ja, en, dat en, is echt en, op dit en, moment en... Zeg maar, het grootste uh, probleem in de relatietherapie. De dertigers die zeg maar, net getrouwd zijn en een kindje hebben en uh, de eerste problemen krijgen, dat is over het algemeen allemaal nog wel goed te fixen. De vijftigers zijn op dit moment echt degene die voor de grote opmars zorgen voor de echtscheidingscijfers. Maar dat Als je is nagraat, gewoon dat uitgekeken zijn op een partner. Dat is het nou uiteraard. ja, daar kan je het eigenlijk wel een beetje uh, mee samenvatten. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar... zijn die cijfers echt vervijfvoudigd... van de scheidingen die door vijftigers worden aangevraagd. Dat is echt wel een heel groot verschil. Dus ik ben eigenlijk, zit ik in, in, in, in de gevarenzone. Daar komt het wel op neer. <laughs> je bent bijna aan de beurt, Jan. Ik ben bijna aan de beurt. Nee, maar Jan en ik hebben, het kondigden juist al aan... we dreigen wereldberoemd te worden. Dat is, dat is toch wel een beetje het plan. Mm -hmm. um, ja. Wat voor valkuilen hè, boel. We komen nou op ons pad straks... waar we nu als gewone... Als hey, jullie ja. echt weer beroemd zijn. Ja, nee, ja. ja, nou ja, in Nederland dan. Mm -hmm. wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat dreigt er, wat is er dan eng? Waar moeten we dan speciaal voor opvassen? Nou, heel simpel, dat je niks meer ongezien kan doen. Jan? Dat is het. Nee, maar qua relatie. Mm -hmm. ja, ja, maar goed. Ja, waar gaat ons daar heel... hebben we het over. Oh, dat je niks meer ongezien kan doen. Ah. En wat was nu net hetgene wat... Nee, maar vertel, wat nou, ik zat meer een beetje in de vorm van dat je uh, niet meer ongezien kan winkelen. Ja, ja. Maar dit ging over iets anders ongezien. Dat alles je... wordt natuurlijk uitvergroot. Mensen kijken met je been, zien alles wat je doet. Dat maakt het natuurlijk wel een stukje lastiger. Hebben daar mening over, sympathiseren of zijn juist voor de ander. Maar is het ook zo dat, dat bijvoorbeeld, om de, als wij straks wereldberoemd zijn... Ja. Kijk, uh, maar dat... wat ben je? Ben je getrouwd, ben je gescheiden? Je ik ben gewoon huwelijk. getrouwd. Ja. Oké. Okay. En gegeven... hoeveel jaar? Ik ben vijf jaar getrouwd. Dat is het probleemjaar. Wat ja. is het probleemjaar? Seven ja, year itch. Nou ja, zie je, daar gaan we History. Ik wist het, het is wel. nu vijf jaar is echt het probleemjaar. Maar je vijf jaar en dan zeg je seven year itch. Nee, dat was vroeger. Oh, dat is verkoord? Ja. Maar wacht even. Dus, okay. dus Jan is nu vijf jaar getrouwd. En zij, zij, zij, zij, hij is dagelijks bijna op televisie. Zijn kop is, is inmiddels. <laughs> nou ja, durf rustig te beweren: jij bent toch wel een bekende man, Nederlandse man? Nu? Nou, volgens mij nog niet hoor. Nou, maar wel bijna. Nou, bijna goed, okay. ja. Stel dat. Okay. En, en Jan Gaan kan ze dus vanuit. nergens meer vertonen, want overal lopen de vrouwen te keer op mm -hmm. hey, Jeroes, dit is Hé, roos. Dat is roos. Nee! Kijk! Nou, dat gebeurt ook niet echt hoor. Ja, dat, dat merk jij niet, maar het is wel zo. Oh, oké. Okay. is ja. wel zo. En dus, nu, wat, wat zijn nu de valkuilen voor ons, Jan? Nou, de grootste valkuil is natuurlijk die vijf jaar. Want daarin word je gevoelig voor de andere vrouwen. Oh, oh jezus. Ja. Maar, een... En waarom juist dan na die maar vijf ook jouw jaar vrouw voor de andere mannen? Dus oh, dat dan is Het redelijk gelijk op. Nou, er is wel wat aan de hand als je nagaat dat 80% van de echtscheidingen na die periode door vrouwen worden aangevraagd. Na die vijf jaar? Ja. Dus als je die vijf jaar doorkomt als, als man, dan blijft er wel redelijk aan hangen, maar dan kan je op elk moment gedumpt worden door je vrouw. De kans is groter... En zijn, zijn die vrouwen dan, als je, je BN'er bent, hè? als ja. man zijn, zoals Jan. Zijn die vrouwen dan nog, nog jaloerser dan normaal? Ja, weet je, bij BN'ers, uh, het enige wat daar een beetje lastig aan is, is kijk, vrouwen en, en macht, dat, dat, dat, dat weten jullie natuurlijk, dat werkt enorm erotiserend. Mannen die bekend zijn, niet voor niets dat de lelijkste mannen die bekend zijn, toch nog hele mooie vrouwen kunnen krijgen. Dat bedoel je eigenlijk precies mee. Dus in die zin werkt het wel anders. Het <laughs> is ook niet aardig naar gesfeer te ontstaan. Ja, ja. Ja. Hoe zijn we nou weer lelijk? Wat, wat? Omdat, is het, wat we een bril mee. hebben? Is het dit nou? nou? Ik werd net fijn voor 50 uitgemaakt. gemaakt, Leon. <laughs> je een 50. Ik zit hier ik op mijn lippen te bijten om, om gewoon een beetje vriendelijk te blijven. Hey, maar uh, jij ja. geeft dus uh, relatietherapie, ja. maar dat helpt toch helemaal geen kloten, want dan is het toch allemaal een al stuk. Nou, nee, relatietherapie bij 50 is een groot probleem. Ja. Dus ja. dat is gewoon dat, dat, dat, dat, is, gewoon, dat een, is cash en ik probeer nou, zo meeste, veel mogelijk uit te uh, de Die komen, die komen ook eigenlijk helemaal niet om het probleem op te lossen. Die komen eigenlijk om daarna bij de rechtbank te zeggen edelachtbare. Hey, ik heb, ik heb er alles last Alles. Ouders, dat is geen conditie voor jou. Nou, daar kun je heel weinig mee. Dat is heel jammer. Dus ja. dat is eigenlijk een ding. Ja, dat is heel zonde. Maar als, als je iemand... dat krijgt, daar kun je niet zo heel veel mee. Maar als ik dus kom na vijf jaar uh, bijzonder gelukkig huwelijk... en ik zeg, nou meid, het gaat niet helemaal lekker, dan kan je ons wel helpen. Ja. Maar, maar, maar hoe, hoe kan je... Dat begrijp ik nooit. Hè? Ik, ik ken uh, vrienden van ons, iedereen gaat maar scheiden, joh, mm -hmm. dat, dat is helemaal top. Mm -hmm. En dan zeggen ze, nou, ja, we hebben relatietherapie geprobeerd. Allemaal. En ze zijn allemaal gescheiden. Ja. is niet erg. Ik bedoel, iedereen nee. moet er zijn brood verdienen, jij ook. Maar, mm -hmm. maar, maar slaagt het ook wel eens? Nee, ik moet zelf zeggen dat Nooit? Um, de meeste relatietherapieën, juist. Dit <laughs> wordt vast niet in dank afgenomen, vaak versnellend werken. Versnellend qua scheiding. Ja, richting scheiding. Ja, richting scheiding. Ja. Dat is ook ik, dus, een mooie boel. Dus Als je vrouw vraagt. schat, het gaat niet goed. We moeten ja. in relatietherapie, dan wil ze zo snel mogelijk van jou. Nee, dat is niet. De, dat is ongetwijfeld niet haar motivatie. Nee. Maar. Ik weet wel dat de meeste relatietherapieën door de meeste mensen nou niet als heel bevorderlijk worden gezien. Sterker nog, ik heb het in mijn opleiding en in mijn leven zelf ook wel eens meegemaakt. Ik echt dacht van, nou oké, okay, als je op het randje staat, dan is dit de duw om er echt overheen ja, te gaan. Ja, maar dit is bijvoorbeeld Een enorme je... motivatie om het anders te doen. Ja, maar je, hebt dus heel, je bent dus heel erg ziek. En op het moment dat je naar de dokter gaat, dan lig je binnen no time in je kist. Dat is het een beetje eigenlijk. Nou, eigenlijk kan je het daar wel een beetje mee vergelijken, maar oh. dat komt ook omdat uh, de meeste relatietherapieën die er zijn. Ik vind ze behoorlijk infantiel. Hmm. Ik heb er nogmaals zelf ook mee te maken gehad. En ook gedacht: van Nou, nee. Je zit hier met twee volwassen mensen. Je bent met ook ze... gescheiden? Ja. En ook in therapie geweest? Um, niet zo. Niet zo. Je had wel wat aan. Wat zeg je? <laughs> niet zo. Maar gewoon aangekleed. Ja, nee, ik ga het daar niet over privé-dingen. Maar oh, ik bedoel, ik heb het daar wel meegemaakt. Ja. Ja, en in die zin weet ik dus van dat het niet heel erg bevorderlijk is. Maar je zegt, de meesten zijn infantiel. Dat, dat, ja. Je bedoelt daarbij ja. te zeggen, er gaan mensen dingen aan elkaar vertellen... die ze eigenlijk al lang van elkaar weten. En er zit iemand nee, nee, en nee. En nee. Het, het gaat om de trucjes die worden toegepast. En dat het eigenlijk allemaal, uh, uh, moet ik dat zeggen, om, om theorietjes gaat... en de manier waarop ze het doen. Dat ik denk, van je hebt hier wel met volwassen mensen te maken... die al heel lang bij elkaar zijn en die hebben een probleem. Ja. En als je tot de kern van dat probleem komt, en je kan het oplossen, maar uh, dan kom je met allerlei uh, methodieken die uit boeken komen, worden hele infantiele dingen gedaan die als goed worden gezien, maar die bij de meeste mensen werken... als een katalysator, waardoor het heel snel ja, verkeerd gaat. Ja, ik wil aankomen dat jij erover Oké, Kan je wel een voorbeeld geven? Ja, ook oh, graag, ja. Ik bedoel, de eerste waar ik bij kwam, die vroeg van... nou, uh, wat is jouw geboortedag? Nou, oké, okay, 20 augustus. Nou, dan mag jij op de even dagen, mag jij tien minuten praten... en je partner moet luisteren... Oh, jezus. ...en niks terugzeggen. Nou, dat ah, sorry. Dat... Maar meestal zeg jij niks, toch? Dus ik zou een prima huwelijk moeten hebben, denk jij? Ja, wou ik zeggen, ja. Nou, ik, ik ja. Ik trek nou. mijn jasje gelijk uit, ik zeg niks. Nee, nou ja, maar je kijkt ook zo lekker vriendelijk. God, <lacht> zo'n mijn kraken Ik zou gelijk uh, een eigen beetje een uh, nachtkastje ertussen bestellen. Zeg. Wat een dat doet. Ze kijkt heel boos naar. Ik zeg er nou eens wat van. Ze kijkt er als ik kwaad Maar eigenlijk gaan bijna alle hu huwelijksproblemen over drie zaken. Nou, en wat zijn die drie? Geld, seks en huishouden. Ja. Nou, klaar. Dat is echt waar. Ja, maar goed, ik ben nog steeds. De, de, de, ik voel me steeds uit. Ik hoop tenminste dat je nu ergens gaat zeggen: bijna van maar het kan ook anders. Ja, en ja, als ja, we ja, deze ja. methode volgen, dan lukt het misschien wel. Hmm. Tot nu toe vind ik het alleen maar heel, heel deprimerend. Ik denk, nou, Echt waar? Nou ja, dat, dat, dat, dat niet werkt. Dat niet werkt, ja. Wat, maar maar wat? voor jou werkt het wel, toch? Wat jij doet? Wat ik, Nee, wacht even. Wat bedoel je met wat werk ik teprimeren? Nou ja, ja, nou ja, dat je toch als je als, je, als je in, in, in therapie gaat, dan ga je toch. Ik zou dat dan toch heen gaan met idee van, nou. Nee, maar daarom wil ik het, het ook anders doen. Ja, daarom dat ik ja. ik dat je daarheen wil. Ja. dus hoe, hoe hoe moet het anders? Nou, wat ik merk is dat de meeste mensen die komen zitten eigenlijk al jarenlang in een soort van uh, uh, uh, ruziesfeer, waarin ze niet benoemen wat er eigenlijk is. Dus, dus zeg maar naar. een klein probleempje en daar komen dingen bovenop. En dat wordt dan in de dagelijkse praktijk uitgevochten over heel andere zaken. Oké, okay, het gaat niet over waar we het over hebben. Ja. ja. Is het ook niet zo dat je dus daar, daar zit en dat je dan op een gegeven moment gedwongen wordt om met elkaar te praten en dat het daar, dat, dat, daar misgaat? Want dat je dus normaal zegt, hè, dan zeg je tegen je man van, ja, en, waarom doe je dat altijd zo? Mm. En dan zegt die man dat ja. Het, uh. Maar dat hebben ze vaak al heel vaak tegen elkaar gezegd. Ja. Oh, echt? En de ontvangst wordt steeds minder, want je hebt het al zo vaak gehoord. En de ander staat niet meer op, op luisteren. Die wil ook alleen maar nog maar zijn verhaal kwijt. En wat het op een gegeven moment is... is dat ze ook niet meer weten... wat nou eigenlijk precies de boodschap is die eronder ligt. En als iemand anders het samenvat en zegt van nou, dit is het... Ja. dan zit er niet meer die weerzin bij... waardoor er beter geluisterd kan worden. Mensen bij elkaar houden in therapie... dus zeg maar in dezelfde kamer... ze hun verhaal laten doen... werkt niet zo fantastisch. Eén keer is leuk om te zien hoe ze met elkaar omgaan. Daarna uit elkaar en aparte gesprekken voeren om te horen wat er werkelijk is. En dan hoor je het echte verhaal. De dingen die ze dus ook niet vertellen als er iemand anders bij je is. Ja, ja. De beerput gaat dan open. Als je het zo wil noemen, ja. Maar daardoor krijg je wel veel meer te horen. Ja. En hetgeen wat van belang is... want je hoeft niet alles uh, bij de ander neer te leggen... met de juiste vertaling daar te vertellen... en te zorgen dat de ander dat begrijpt... daar kom je veel verder mee dan alle kunstmatige communicatiespelletjes... Van daar ja, ben, ben, ben ik wel blij om, dat ze die rollenspellen niet meer hoeven. Oh, oh, deden ze dat vroeger allemaal rollenspellen? En dat en, en, en ja, poepenplas oefeningen: dat je tien minuten wel mag praten en tien minuten weer niet, en op even dagen, wel en op oneven dagen. Ja. Nu, vind ik ook heel moeilijk. En dat je ook af en toe een bos bloemen mee moet nemen: ja, ik ben er ook geweest. Echt waar? Ben je ook weer een relatietherapeut geweest? Kind, hou op schijt. <laughs> bij bij, bij Kathleen? Nee, nee, nou was ik daar nou nog getrouwd geweest met die eerste mevrouw Heems, denk ik. Zou maar je dat, denken? Uh, nee, <laughs> dat dan weer niet. Maar, dat, dat, nee. maar is, is dat huwelijk van jou trouwens gestrand op een van die drie dingen? Voor de rest gaan we niet over je privéleven uh, horen. Nee, daar heb ik het liever niet over. Nee. <laughs> Nee, eh, oh ja, nee, niet niet nee, nee. nee, niet op geld, niet op huishouden. Nee, niet op geld, niet op huishouden. Is het over het algemeen een goed idee om dan maar een kind te nemen... als het heel slecht gaat? Nee, oh. Nee, dat is echt... als je echt versneld mis wil laten gaan... dan, dan, dan en een kind... Drie? En drie... <laughs> Meestal weet je na één wel dat het dan niet werkt. Ja, oh, joh, mannen ik mannen zijn het traaf. Goed, nou ja. Ik, ik ben maar helemaal... volgens mij werd net seks min of meer aangehaald ja. als ja, ja, derde. Ja, ja Jan. Jan het, is seks. het is wel echt een van de grootste bindende factoren in een huwelijk. Echt onderschat wordt. Oké. Dus seks? Ja. En als seks dus niet goed is, is dan gaat erom, je huwelijk... Per definitie naar de ja, klote. Dat goede seks kan opbouwen, slechte seks bouwt het. Zo per weer. Per definitie af. af. Ja. En het is heel moeilijk om een relatie goed te houden waar geen goede seks is. En, nou, en nou komen we tot de kermen mevrouw, ja, van Ik kijk me, me ook ineens stuk eigen aan. Ja, nee, nee nou, Ik begin nou be met jouw was, nou goed, nou, was het al lang goed geweest. Ja, zo, oh, ben ik een beetje voorspelbaar. <laughs> nee, ik begin nou het hele plaatje te, wisten te begrijpen. Ongelooflijk. Maar. Nou. Vertel. De gemiddelde Nederlander heeft namelijk een probleemtje thuis. Dat is dat namelijk is? de vrouw die niet zo vaak wil. En daar ga jij de fout in. Nou, vertel even. Ja, dat is het grootste cliché. Ja. Wat je echt hier kan ontkrachten. dat is niet Nee, dat moet jij ontkrachten, want ik ben een man. Ja, bij deze. Oh, komt-ie. Niet het probleem. Gooi Daarmee... maar in! Nou. School. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die die niet luisteraars. het is niet te geloven... maar bij ons is net verteld dat de vrouw eigenlijk wel zin heeft. Nou, dat vind ik wel een scoop. Op. Evenveel als... Echt als Evenveel als mannen? Ja, lieve schat, echt niet zozeer evenveel als mannen. Naarmate ze ouder worden, meer. Oh, vrouwen? In mijn praktijk komen meer vrouwen, althans uh, stellen... waarbij de vrouw het oh. ontbreken van seks als probleem stellen... dan de man. Oh, ja. Dat ja, ga door. Nou ja, die, die pillen van deze man worden ja, echt geklap. Nou ja, maar dit is, dit is ja, zelfs goed. voor mij is dit een beetje nieuw. Nee, maar luister. Echt waar? Maar wacht eventjes. Oké, okay, ja. Dit is toch, de, dit is toch, de, dit is toch de, de cure voor jou als relatietherapeut. Namelijk Pardon? Je, die vijf jaar iets. Ja. Zij komen binnen. Ja. Er is eigenlijk geen klote meer aan te helpen. En het enige, die man heeft zo'n droevige kop. En het enige wat jij hoeft te zeggen is... Luister, vriend. De mokkelmaasje krijgt alleen maar meer zin. Dan blijft hij toch bijna. Ja, nou ga je ergens een mist mee in. Want je zegt die man komt binnen met een droevige kop. Ja. Die man komt meestal binnen met een minares on the side. In oh. dit verhaal. Ja. Oh. Dit is een beetje jammer in het hele verhaal. Ja. Ja. Maar de vrouw daarin, um, die nog heel graag wil. En de man die dat niet meer wil. De mannen die niet meer willen... En meestal degenen die daarnaast al een keer gedacht hebben... van nou, ik ga toch een keer kijken of het ergens anders ook nog leuk is... en erachter komen dat dat het geval is. En dan willen ze niet meer terug, hè? Nee, en dat is ook iets wat ik eigenlijk wel aan... dacht, nou, aan jullie zou kunnen vragen van... hoe krijg je dat als man weer ja. goed? Wat? Nou, nee, dat je, niet, je bent heel met, ja, je ja, Jij bent gelukkig, gelukkig, met je vrouw. Jij bent nu vijf jaar met je vrouw. Jij bent nog langer met je vrouw. Nog langer. Ja, dus... Als je erop uitgekeken raakt en je hebt dat een keer uitgeprobeerd... Ja? Dan kom je weer terug bij je vrouw. Hoe? Daar zijn nog geen oplossingen voor. Oh, jeetje. Maar wat, wat fijn dat ik dan monogam ben, zeg. Hm. Moeten we niet iets anders gaan doen nu, Jan? Wat? <laughs> we gaan hier zeker even over doorstarten. Dat kan ik je wel vertellen. Kan alleen, we gaan even ja, met je verder. Want, uh, te... De sfeer begint goed te komen. Nou, dat, nou, af, van, en, ik ga er even rustig over Jezus, ik. ik begon op een gegeven moment te zweten. Ik dat ja, ja. gaat helemaal mis. Ja. Ik zag zo die dat ik van me hier op die ijsbonken. Maar dat, dat, dat, is, dat is helemaal ondooid. Ja. Hè? Wat lekker zeg. Ja. Kan ik even passen? Wacht even. Jan, Jan, Jan, Jan. Ja. Jan. We gaan even naar het radiospel. Oh, leuk. Ik, ik wil dat ook niet. Nee. Dit is een onderdeel in deze show dat ik, dat ik het liefst... Vandaag, eerder nog dan morgen, zou willen killen. Ja, wie niet? Maar onze gebouwer, ja, onze regisseur, onze man, onze vriend Jelmer... zegt ja. nu op mijn scherm 0800-1121. Dat betekent dat je dus kunt bellen met 0800-1121. En dat betekent dus... Ik yes. yes. Nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is niet te geloven. We gaan zitten zomer in het echte Janne Radio. Ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat onze huisgebouwder uh, aan elkaar heeft geplakt. Ja, er zitten eigenlijk drie nieuwsfeitjes in. En het enige wat je moet doen is even vertellen welke drie nieuwsfeitjes het zijn. Bel dan 0800-121 als je ze kent. En de winnaar krijgt het nieuwe echte, enige echte, echte, enige echte, echte, echte, echte, echte, echte Janne-t-shirt. En uh, nou ja, het is gewoon heel erg leuk. Goed gedaan deze week door de Kabouter. Nou, we we hebben we al gehoord. Ja. Je hoort ja, de gek. knipjes. Nee, nou, niet. nee hoor, niks. Je hoort, je denkt echt, dat is gewoon één citaat. Maar ja, één er zitten drie nieuwsfeitjes in. Nou. Het is niet te geloven, goed gedaan. Het gaat niet goed met de populariteit van koningin Beatrix. Oorzaak zijn de salarisonderhandelingen. Je zit een muur vast. Een schitterend. Ja, wacht nog één keer. Zo goed. Het gaat niet goed met de populariteit van koningin Beatrix. Oorzaak zijn de salarisonderhandelingen. Je zit een muur vast. Je hoort een knipje bijna niet. Je hoort een knipje bijna niet. in ieder geval, je moet dus, uh, uh, oh. als je de antwoorden weet... moet je gewoon even bellen in de 112, en Dan kan je het enige echt-echte en Janne T-shirt winnen. En uh, waarom niet? Hé, Johannes? Ja. Ja. ja? ja. Ja. Nou, kom dan. Nee, ik moet allemaal geven. Ja, dat lijkt ja, dat me wel lekker. Dat is met het spel wel heel lekker, maar gezien uh, het thema van de uitzending begrijp ik dat je je kaners houdt. Ja. ja. Uh, Rutte. Ja, wat, wat zeg je? Rutte. Wat? Nee. Rutte. Ja. Rutte. Ja. Wat? Ja. Ja. Rutte kan toch? Rutte kan toch? <laughs> ik voel, ik voel, zie je weinig heiling Jan. En Dit Johannes. wordt een hele raar uitzicht. hele moeilijke uitzicht. <laughs> ja, dat, dat was vorige keer ook zo. Ja, dat was vorige keer ook zo. Ja, dag, dus Johan. <laughs> ja, daar Johan, dat is een Johan. Hé, Sonneveld! Ja, dat ben ik niet. Ja. Hoe is jouw piecebook? Ja, die komt uit Den Haag. Die is, ah, ja. uh, hij... ja, de mooiste dat ze er zijn. Ja, de mooiste dat ze Hé, weet je misschien uh, de antwoorden? Ja, natuurlijk weet ik dat. Nou, allemaal. Nou, alsjeblieft, zeg. Nou, het eerste gaat het niet goed met het CDA. Ja het tweede is bezoek van eh, Beatrix van de uh, uh, verleden Antillie. Ja. En uh, het derde, we even denken hoor, dan ben ik wel kwijt wat er, wat er gezeg، gezegd werd. O jee. Hé <laughs> hey, dat, heb je weer gesopen? Nee joh, jij zwaaapt ik niet. Oh, maar zeg nou. Joh, ik ben, ik ben dat, ge dat opname geluid. Ja, ja laat het nog een keer horen dan. Ja, het gaat ja, niet goed waar. met de populariteit van koningin Beatrix. Oorzaak zijn de salarisonderhandelingen. Die zitten muurvast. Ja, dat is de onderhandelingen van de ambtenaarie. Nee. Nee. Wat? Jezus. Nee? Ja? Nee, een Ja, op, ja, ja, man. Ja, ambtenari. Bel... Nee, joh. Bel gewoon als je een goede antwoorden weet. Het is een ja. vreselijk. Uh, Jasper de Groot. Oh ja, dat is... Goeien Jasper uh, Goeien Ja, kom maar op, Jasper. De onderhandelingen van Kantas. Ja, en de Kantas? Kantas. Is... Kantas? Nee, Kantas. Die, die uh, Australische vliegtuig. Ja, naastijen. wij weten toch ook wel uh, wat er in ons spel zit, uh, Jasper? Kom op nou even. <laughs> Nou, wel de populariteit van het CDA die op dit punt is gegaan en het Ja, god Ja, klopt. Jasper, je bent de winnaar van het enige, echte, enige, nieuwe, echte Janne T-shirt. Mooi. Had je die al? Nee. Nou, bij deze. Nou. Doei, doei. Doei. Doei. Ja,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 De bank 40,000 jaar en grizzly goeds uit every tomb. die closing in om je your te En je om te blijven, je te Want mortal kan ik vind het vreselijk. Ja. Dit is toch vreselijk? Hij is dood. Wat voor daarop houden? Ik kan dit af, man. Wat een gezeik. En hele andere zaken nu. Na de dood van 24 Turkse militairen door aanvallen van de Koerdische PKK... is het erg onrustig in ons land. Niet dat dat hier was, maar demonstraties van Turken tegen Koerdische agressie... op het Museumplein. We rellen het Koerdisch centrum in de hoofdstad aangevallen vandaag doe in Den Haag. We spreken erover met meneer Zini Osdil, of Usdil, wil ik even afwezen. Hoe heet u? Deel. Uh, mag je zelf weten, met of zonder omlood. Nou, mag je ja, zelf weten, dan dat noemen, noemen we je Mauro. Nee, we <laughs> gaat niet zo beginnen. Ik, ik vraag het gewoon even. Maar het mag allebei. Goed, nee. dan gaan we, meneer Osdiel. U bent wetenschappelijk docent maatschappijgeschiedenis en promovendus aan de Erasmus Universiteit. En u ja, bent deskundige op dit terrein, nemen we dan even aan. Ja. Uh, uh, kunt u om te beginnen, uh, nog heel even voor ons het conflict even toelichten. Uh, nou, het, het conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische minderheid is een. Ja, eigenlijk iets dat ze wortels heeft uh, uh, aan het begin van de Turkse Republiek. Uh, de, de, de Koerden zijn uh, nooit echt als minderheid erkend. Uh, cultureel onderdrukt, fysiek onderdrukt. Vanaf die, uh, 1980, hè, toen de militaire coup plaatsvond in Turkije, is, he is het conflict uh, verheven. Uh, een grote uh, militaire aanval van de Turkse staat uh, in het zuidoosten van Turkije met allerlei. Uh, martelingen, onderdrukkingen, noem het maar op, als gevolg. Op een gegeven moment in 1984 besluiten een Koerdische partij de wapens op te nemen. Dat en dat is de PKK? Uh, is er een spiraal van geweld opstaan. En dat is ja. de PKK, hè? Dat is de PKK, inderdaad. Maar dus u zegt eigenlijk dat uh, die Turken dat hebben uitgelokt? Uh, dat zeg ik niet alleen. Dat kan je ook teruglezen in de Turkse interne bronnen. Zowel van het, le van het leger als van, uh, van de staat. Goed. Ah, dus Turkije die zit fout in de, dit conflict? In principe wel. Kijk, de PKK zijn ook geen liefertjes natuurlijk. Nee. Het zijn terroristen, maar als je terrorisme uh, op een serieuze manier wil bestrijden, moet je het ook eerlijk analyseren. Mensen gaan niet zomaar aan de wapens grijpen. Dat geldt niet alleen voor uh, de turks koerdistan, maar ook overal op de, op de wereld. Nou, er is okay. heel veel gedoe daar en in, in, in, in doden, etc. En dan gaan ze nog in Nederland ook met elkaar op de vuist. Moeten we, moeten we daar bang voor zijn dat het vaker gaat gebeuren? Uh, ik denk het wel. En, uh, uh, nou, het is ook interessant dat u, dat u de, de term ze gebruikt, want het, het zijn geen ze eigenlijk. Hè? Want in Nederland hebben we te maken met Nederlanders, jonge Nederlanders vaak, die hier zijn geboren en getogen, waarvan de ouders of de grootouders van Nederland zijn gekomen. Ja. Maar het probleem in Nederland is, en ja. daar durft niemand echt over te praten, is het feit dat wij in Nederland altijd een heel foute definitie van integratie hebben gehad. Alom? Ja, we we hebben even. altijd gezegd... Als we geen last van je hebben, ben je geïntegreerd. Ja. Dus de Turkse Nederlanders, die in letterlijk duizenden organisaties al decennia lang onder elkaar van alles doen... dat alleen maar met Turkije te maken heeft, dat vonden we prima. Ja, de Grijze Wolven uh, bijvoorbeeld. Ja, Grijze Wolven, uh, allerlei foute religieuze clubs. Dat was allemaal prima, zolang je maar geen zichtbare last veroorzaakt in de Nederlandse samenleving. Dat hebben wij altijd als integratie gepresenteerd. Maar we zien nu de gevolgen daarvan, namelijk jongeren hier zijn geboren en die zich alleen maar identificeren... met politieke issues in Turkije en niet met die met de Nederland. Want aan, maar aan de andere kant, uh, mocht de PKK hier, geloof ik... een van de weinige landen in Europa, uh, vergaderen in een zaaltje bij uh, Van der Valk? Ja, maar ja, bedoel, dat, uh, wat, wat heeft dat te maken met het feit... dat jonge Nederlanders bereid zijn om elkaar de hersens in te slaan... om een uh, politieke kwestie in een ander land? Maar, maar is, dan de mislukte, is het dan omdat de integratie mislukt is... of omdat ze gewoon uh, last van hun roots hebben? Ja, de integratie is mislukt, maar dat, dat heeft enerzijds dus te maken met dat foute beleid dat we hebben gehad. En anderzijds is dus dat die jongeren zelf niet doorhebben dat ze in de eerste plaats Nederlanders zijn, waarbij hun Turks of Koerdische roes natuurlijk als erfgoed kan dienen. Ja. Maar als dat het enige is wat je identiteit bepaalt, dan ga je dus wel de straat op. Voor de Koerdische kwestie. Je bent bereid om geweld te gebruiken. Maar noem eens welk andere nee, Nederlandse ja, kwestie je ja, hebt. nee, mee precies. Jezelf, nee, ik ik maken. begrijp wat u bedoelt. Maar, maar ja, ja dat is dan toch eigenlijk wel een beetje vreemd. Vindt u niet dat mensen dan kennelijk. Uh, zou je dan niet gewoon moeten zeggen dat het eigenlijk uh, lui zijn die een beetje tuk zijn op een relletje? Dat heeft met hen niks te maken, feitelijk, zegt u. Ja, het is. Het, het, het, het, het gedeeltelijk is, is dat zo. Maar we moeten ook niet onderschatten hoe georganiseerd het allemaal plaatsvindt. Hè? Uh, uh, uh, bijvoorbeeld afgelopen zondag. Uh, de demonstraties daarvan uh, werden georganiseerd uh, door de grijze wolven. Dat werd ook openlijk uh, toegegeven. Uh, die van vandaag weet ik niet precies. Maar het is ook uh, georganiseerd door de Turkse organisaties met banden in, in Turkije. Dus we moeten die organisatie gaat ook niet onderschatten. Aha. Maar als ik het dus goed begrijp, uh, staan die uh, Turken en die Koerden hier in Nederland elkaar op de bek te slaan. Omdat wij ze niet hebben goed laten integreren. Nee, niet, niet alleen dat, niet, niet dat wij ze niet hebben goed laten integreren, maar zij hebben het zelf nooit gewild. En nee. ze, willen, ze willen het nog steeds niet. En nee. dat heeft te maken met de verkeerde zelfidentificatie. Ja. Nou, hartstikke lekker. Nou, daar, daar zitten we dan mooi mee. Ja, het, het, het, het, de, de bal ligt bij de jongen, hè, of je ja. besluit op een gegeven moment van, dit, ik ga hier sterven, ik ga je kinderen krijgen, dus laat ik maar ook maar eens gaan focussen op Nederland. Ja. Of ze maar, gaan dat niet ja, dus ja, het niet doen? En kunnen wij er nog iets aan doen om dat uh, proces een beetje te bespoedigen, nou, of niet? Ja, wel, wel. Uh, we wat we nu aan het doen zijn, hè, het, het bekritiseren, het publieke debat opzoeken... en op een, een nieuwe manier omgaan met het, met het concept van integratie. Ja, nou ja. hartstikke goed. En voor wie bent u? Als je bedoelt, er staat een koet in natuurlijk op een veldje, waar zou u uh, uw geld op inzetten? Uh, geen van beide. ik ben een wetenschapper. Nou, nou, ik ben een vrede mensen. Ik mag het graag horen. Ja. Senior's deal, dankjewel, slaap lekker hè. Vriendelijk bedankt voor het licht. Oh zeg, dat was eens dus even uh, wat duidelijkheid, uh, uh, hè, zomaar. Vind je niet? Vind je niet duidelijk? Heel erg duidelijk. En ik, echt ik ben ook, ja. Nou goed, ik ben, we zijn echt nu... meneer, ben ik meneer. Wat? Nou ja, we zijn in ieder geval weer, we ieder geval weer terug bij Katleen Bauhausen. Ja, nou, het vertrouwd terrein zijn. Die we vrouw weer. Die vrouw die weet hoe je waar je relatie kan behouden en dat weten wij ook, namelijk door veel, veelvuldig veel, veel vreemd te gaan. Ja. Staat dat hier nou? Dat staat er Wij Bij waar je in het mode gaan. Ja, ja. Vreemd gaan. Kan dat ook je relatie uh, helpen? helpen? Ja. Ah, dat is een leuke. Ja, dat kan wel. Nou, dat kan wel. Alleen, ik vind het wel genoeg zo. Ja? Ja, je ik denk dat ik bij deze zin zo? kan ik wel wat nemen. Ja, dat nee, is Na drie kinderen en vijf jaar. Maar ja. daar zitten toch nog wel een paar dingen. Weet je, het, het kan. Alleen het punt is dat de vraag is hoe. Dat ja. is eigenlijk het altijd. Maar goed, dat, goed, daar zijn we dan nu. Hoe. Ja. Hoe is... Uh, al vanaf, zeg maar, als je kijkt naar de afgelopen vijftig jaar... zijn mensen eigenlijk aan het kijken van... hoe relaties nou eigenlijk zouden moeten zijn. Dat is een heel lang soort gegeven geweest van... nou He, man zorgt, vrouw uh, zorgt voor de kinderen. En uh, verder uh, zijn er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel factoren die, uh, die verder meespelen. Daarna krijg je de jaren 60 van wat, gaan we, uh, wat er allemaal kon. Ja, aan vrije seks en revolutie. noem maar op. En zo zijn er een heleboel dingen gepasseerd die allemaal eigenlijk niet gewerkt hebben. En als je eigenlijk gewoon simpelweg kijkt naar twee dingen, mensen zoeken eigenlijk geborgenheid en spanning. En dat gaat per definitie. Niet samen. Nee, dus, daar gaan we alweer. Dat dus, is het. dus het hele concept huwelijk gaat hier even op de helling. Ja. Nou, het punt is, dan zeg je van... kan vreemdgaan helpen? Ja, nou, ik wil het niet direct als vreemdgaan bestempelen. Nee. Maar het is wel duidelijk dat er een vorm moet... ...gevonden worden, waarin zowel spanning als geborgenheid ah, samengaan... ...is één anders. ding Wacht wat even. daar niet bij gaat. Ja. En daar zijn de mensen gewoon niet op gemaakt. Is, is En dat is een hele lastige. Is eerlijkheid. Eerlijkheid. Oh ja, maar dat is ook zo'n gepasseerd station. Ja. Maar dat, de, als die een mensen bij jou komen, dan zeg je toch... ...jongens, begin daar niet aan. Eerlijkheid aan? Eerlijkheid. Nou, ik ben wel Vreemd voor een leugentje om best wil, ja. ja als toch? het moet, ja. ja, ja. Kijk, je joh. kan daar een hoop mee stuk maken. Ja. Eerlijkheid is Ja eer Ja, met eerlijkheid. Nou... Nou ja, ik bedoel, ik heb dus... <lacht> Ik zie wel echt enorm mee gaan, <lacht> uit. Nou hoor. <lacht> maar weet je wat ik namelijk nou tegen mijn vrouw Roos heb gezegd? Nou. Stel nou dat jij nou hè, even buiten de, de pot piest. Ja. Veel plezier erbij over. Maar wat ik nou zo'n hekel aan heb, hè, Want als je dat uh -huh. doet, niet dat ik daar ervaring mee heb. Maar als je dat doet, dan voel je je toch niet echt even lekker in je vel. Mm. En dan heb je dus van die mensen, die, dan, dan word je wakker. Dan ligt je vrouw naast je, ruft naar de alcohol. Die is dan uit geweest, Die met zo'n brakhoofd. Dat je al denkt, jezus, moet dat nou? En die ze dan... Zit ik moet je wat vertellen. Oh ja, ja. Oh, dat is zo vervelend. Dit is iets ergs gebeurd. Heel en dan heel denk heel je al, ja, het erge was dat jij uit was... en ik op die rotkinder zat te passen. En dan, Ik heb gisteren met een man gezoend. En dan zou je toch in één keer in die bek dicht willen slaan. Want dan zei, houd je kop, vertel het gewoon niet. <laughs> Laat je gewoon als de eerste de beste ja. Tukse sloerie in het gangpad deed. Maar, maar vertel maar... mij het even niet. Nee. Ja, ah, dank je wel. Maar zo. dat geldt voor beide kanten. Vrouwen wil het eigenlijk ook liever niet weten. Nee, maar dus nee dus ze zeggen altijd van wel. Nee, je dus moet wat ze echt zelf een ja, ja, ze Nee, Nee, nee, nee, nee. Eerlijkheid ja, is ja, belangrijk. Is dan, is dan ja, ja. die, die zeggen altijd: Je moet eerlijk, eerlijk zijn. Eerlijk. Ja, nee, zeg, eens eerlijk. Ja, nou. zeg eens eerlijk, wat vind je van deze jurk? Zeg mooi. mooi. Ja. Volgende jurk, wat vind je oh, eerlijk mooi. van deze jurk? Ook mooi. Nee, maar zeg wat vind je echt mooi. me aan! Sorry, dat is te. En het is ook niet zo van: welke vind je het mooist? Nee, maar meid maakt het allemaal uit. Maar je zegt gewoon: ja. oh kijk, zeg je dat. Oh. Altijd. Oké. Oh, ja, die is goed. Die is mooi. Oh, oh kijk. ja, oké. Oké, daar is van alles mee. Ja, nou, okay. heel goed. Ja. Nee, maar maar ja. dus stellen wij hier nu vast nou. dat, dat, dat dat overspel in principe goed is. Ja, dat houdt het maar spannend. Eerlijk zijn slecht. En voor de geborgenheid ga je dan. Ja. Nou, oh, dat is natuurlijk ah. ook wel weer lastig. Want dan heb je dus je geborgenheid bij moeder, de vrouw. En dan de spanning haal je bij... het uh, wilde paal. Ja, wacht even, wacht even, je gaat nu iets te snel. Okay. Overspel dat dat per definitie goed is... dat, dat zou ik ook niet zo Jan, dat erin dat in willen gooien. Als je doet, doe het dan goed. Nou, vertel eens Dat even. wel. Nou, als je maar doet, een, doet, een heleboel mensen beginnen hun relatie... en maken de afspraak van dat het niet gebeurt. Nee, hoe nee, moet je nou doen. Maar als je nee, doet, doe het dan goed. Maar ze maken nooit de afspraak van... als het dan gebeurt, hoe doen we dat? Want je kent ongetwijfeld ook het cliché... het is niet dat je het gedaan hebt, maar... Hoe en met wie? Nou, en wie het allemaal weet. Met de buurvrouw. Ja. Nou, is zal nog niet eens het grote probleem zo, oh. maar de buurvrouw wel in dit nou, geval. Ja, die zit in de sociale cirkel. Dat ik ook ja. Nou, dat zeg ik. De buurvrouw is het probleem. Ja, die vond dat helemaal niet leuk. Nee, <laughs> die gilde als een speenvraag. Ja, dat doe je zo niet, Jezus. En dan begint je een beetje naar zweet te Laten we nog wat uittrekken. <laughs> nou nee, ja, goed. Maar in ieder geval, uh, vrouwen doen het vaker dan mannen. Ja. Dat hoor ik ook. Ja, ja, dat hoor ik ook. Oh, daar kijk jij wel heel erg overtuigd bij. Ja, maar het is ook oh, ja? zo. We Dan kunnen we waar. Is dat ook weer geweest? Mm. Is dat niet zo? Nee. Ga nog steeds vaker vrienden? Dit flink? was dit geen leugentje om best wel wat niet, niet meer. Ik geloof niet dat dat zo verschillend is... en dat het elkaar zo vreselijk ontloopt. Is het een beetje 50? Hmm. Ik gooi hier eens dus een Lastige. wetenschappelijk percentage tegenaan. Nou, die is er niet, want daar zijn geen eerlijke antwoorden op gekregen. Nee. De onderzoeken daarover lopen zo uiteen. Mm. Daar is gewoon geen eerlijk antwoord nou, aan. Nou, laten we krijgen. eens een onderzoekje hier gewoon lekker aan tafel doen. Zullen we dat even niet doen? Jan, ben jij wel eens vreemd gegaan? Ik? Nou, Vraag nooit. maar even aan mij. Jan, ben jij wel eens vreemd gegaan? Ik? <laughs> dat is twijfel. niet. Zeg, uh, ik ben jij wel ben we eens vreemd, vreemd gegaan? Ja, nu moet ik de cijfers hier een beetje gaan lopen. <laughs> nee, nooit. Nou, dat kan niet. Nou. Eén iemand uh, ligt voor ons en voor mij heeft het <laughs> een wit je aan. En lijkt niet op vijftig. Jongen, Hallo. Heb je trouwens een relatie ja, wat, nu? Wat, wat, wat, of mag wat, wat, ik, wat, ik wat, dat wat, ook wat. niet vragen? Wat? Nee, mag ik ook niet vragen. Wat mag Jezus. Je, wat mag je niet vragen? Volgens mij ben nou ben... Goed. Jij bent. Nee, wat? Of wat? Nee, maar mag ik mag weer niet, nee, niet oh, vragen. Tips moeten we hebben. Tips. tips. What, tips. Voor de lezers. De luisteraars, lezers, ja. lezers. Ja. Kom je daarbij? Nee, luisteraars. Nee, ja, nee, want tips. Want jij zei het. Als je dan vreemd gaat. Doe het dan goed. Dat niemand het weet. Nee, precies. Dus hoe doe je dat? Heel belangrijk. En dat is goed. Dat niemand het weet. Tips. Dat is lastig. Vreemdgaan, dat Jan, niemand het weet. Jan, je moet het toch met iemand doen, jo. Jan? Ja, dat komt ja je maar, moet er wat voor over hebben. Nu, er komen nu tips van Kathleen. Dames en heren, wacht. U krijgt nu de tips... om goed vreemd te gaan. 1, 2, 3. Zonder Ja. ja. Geef nooit het cliché dat... jij begrijpt mij beter dan mijn vrouw. De varianten daar allemaal op. Maar wees daar gewoon eerlijk in. En vertel van, luister, prima huwelijk. Ik heb een leuke relatie, maar ik vind dit nu gewoon even heel erg leuk. Oh, maar dit is leuk doen tegen je minnares. Ik nee, wil liever tips is... zoeken thuis uh... oh, ja. je wil... Wacht, ja. doen we het dan Even goed? duidelijk. Ja. Wat wil je goed doen? Het vreemd nou, gaan of het thuis goed houden? Nee, dat je, dat je dus oh, goed vreemd gaat en dat dat thuis ook nog leuk is met kerst. Andere woorden. Dat zei ik. Zorg dat het verborgen blijft. Als je ja. het dan toch per se wil doen... zorg dan dat je vrouw er niet achter komt. Maar hoe? Moet. Want er zijn die vrouwen zo verrekte handig in. Ja. Nou, Of de mannen zijn daar zo verrekte onhandig Daarom in. Ik zo moeilijk is, is het gegeven. uiteindelijk niet. Nou ja. Dan heen nou. Om dat verborgen te houden. Even een. Ik een... heb in mijn praktijk hmm. mensen die echt jarenlang relaties erop nahouden en. Daar weet niemand wat van. Zo moeilijk is dat niet. Want is het niet zo dat je uh, uh, na drie keren met dezelfde... is het een relatie? Nou weet je, het punt is... op het moment dat je een aantal keren seks hebt met iemand... Uh, ontstaat er toch een soort van binding. Ja, nou, weet ik niet. Maar ja. dat denk ik en, niet. en dat, dat is ik niet alleen over. emotioneel... maar ja. dat wordt ook, zeg maar, fysiek gegenereerd. Want ja. ik bedoel... Op het moment dat jij met iemand vrijt... maakt jouw lichaam vasopressine aan of oxytocine. Schweet. Het zijn de bindingshormonen het is geen zweet. En toch bindingshormonen. Doe je hormonen, dat vaker met dan. iemand... Oh, hormonen. Oh, echt waar? Dat dus dan eigenlijk, eigenlijk zeg je lichaam... Neurotransmitters. Ja. Het is dus een beetje vliegd. Dat is de binding die je dus aangaat. Holy smack. En ja. nou, hoe ja. vaak uh, gebeurt dat? Drie. Dat gebeurt vrij snel. Na een paar keer heb je toch een bepaalde binding met elkaar. En oh. dan is het heel moeilijk... Ja. Om het alleen nog maar puur seksueel te houden. Kennen jullie de site uh, Second Love? Nee. Golf. <laughs> <laughs> Zo, dat komt er heel ja. snel uit. En, en, mijn, en mijn wachtwoord is ook niet. En jouw rood is poot. <laughs> nee. En Christine, morgen gaat het niet door. Nee. Trouwens. Maar second love, nee wat, nee, wat is dat? Nee, nooit van gehoord. Maar ik dacht nou, echt dan, ik denk love, dat het Second love bestaat. Second ja, love nee, ik weet wat dat bestaat, een... maar ik dacht dat het gewoon nep is, dat er gewoon een rust dat doet en dat al die mannen die willen feinten gaan, die gaan een inschrijven en krijgen een nee, reclame. In een... Nee, maar het is echt nee, het bestaat, bestaat. Holy echt. Mackerel, je het ja, is echt. Ik krijg de second love victims zeg maar in de praktijk. Dat zijn dus de mensen die denken van wij ja. kunnen dat safe doen, want ik heb een relatie, jij hebt een relatie, dus wij maken heel duidelijke afspraken van het is voor de spanning, hè? Dus dus heel veilig. Maar na een aantal keren, en dan moet ik daar toch wel helaas bij opmerken... dat mensen de vrouwen zijn die, die daar sneller een, een band mee aangaan... Ja, ja, ja. krijg je toch dat mensen daar geen genoegen mee nemen. Want secondlove.nl is gewoon op zoek naar een minnaar of Dat zijn ja. mensen die, met elkaar, die al een relatie ja. hebben, die kunnen daar gewoon ja. een minnaar of minnares zoeken. Moeten we ja. daar iets? Dat heet gewoon naar het café gaan. Maar ja, nee, dus. maar, ja, maar dan... dan ja. Ben jij ingeschreven bij secondlove, Jan? Nee. nee. Ik ook niet. Dus, ja, ja, één op de drie, hè, ja. Katleen. Dus ja. ben je, ben jij... zijn er zijn meer mannen ingeschreven dan vrouwen, hoor. Ja, dat he. doet In de, ook, bijvoorbeeld... maar... zijn meer, de kroeg ook. Er staan er mannen ingeschreven in de kroeg. Er zijn nog meer mannen die, die, die <laughs> zo zoeken zijn in de kroeg... Of, of, of second love. Triest eigenlijk. Maar dat is eigenlijk ook niet waar, hè? Wat? Nou, omdat je net zei dat vrouwen niet zoveel zin in seks hebben als mannen... Dus, dus nee, maar ze... de vrouw zoekt het vaak niet op via second love. Waar zoeken dat vrouwen niet? Ding. Op het werk, hè? Nou, iedereen op het werk. werk is echt een van de grootste bronnen van, van overspel. Oh, 40% procent van alle overspel gebeurt via werk. Oh, jeetje, Jan. Jan, <laughs> en dan werk jij nog uh, bij uh, een vrouwvriendelijk bedrijf? Ja, ik ga hier gewoon heel rustig over nadenken... terwijl we tot aan het nieuws gaan. Ja, we komen maar... zo weer bij een vriendelijk. Blijf je nog ijs. even zitten? Ja, toch? Dan doen we ja. nog een blokje. Robert Matthews. Ach, oh, gezellig. <laughs> Mag ik heel even, ja? Wat wil je nou zeggen ik dan? Ik zie die historisch muziekmomenten uit te leggen. Drop ik zit mijn relatie goed te maken met <laughs> Kathleen. <laughs> ja, luister. Robert Matthew van Winkel. Wie is dat? Weet ik veel. Precies. Hij wordt 44 jaar. No van Ice. En... Oh. komt die. Zo, VIP.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 Quick to the point, to the point, no faking cooking them seeds like a pound of bacon, bacon. burning them, fein quick and nimble. I go crazy when I hear a symbol and a high. With a souped up tempo, I'm on a roll. It's time to go solo. Rolling. Rolling. Here's my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did, Did you stop? stop? No, I just drove I kept on. Pursuing to the next stop. I bust and I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continue to A1A. Brand, <F1> Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving lamborghinis. Like Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready.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 on the scene just in case you didn't know, know it in my town that created all the bass sound enough to shake and kick holes in the ground cause my style's like a chemical spill yeah. feasible rhymes you can vision and yeah. feel conducted in form, this is a hell of a concept we make it hype and you want us to print, print this, this. shape plays on a fade slice like a ninja cut like a razor blade so fast other DJs say damn. damn a rhyme was a drug i'd sell it by the gram. keep my composure when it's time to get loose magnetized by the mic while i kick my two a problem, yo, so I'll solve it. Check out the hook while D-Shade reforms it. <sighs>